Het weer in het noordwesten kans op een bui, vannacht op de meeste plaatsen droog. Morgen af en toe zon, het wordt 17 tot 22 graden. De wind neemt af en na het weekend wordt het warmer. Tot zover het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting Den Haag staat tussen Harmelen en Woerden... een file van 2 kilometer door wegwerkzaamheden. Dit was de Verkeersinformatie. Nogmaals goedenavond. We gaan naar het EK onder 21. Nederland speelt de tweede halve finale tegen Italië en die houtkamp. 0-0. Nog een kwartier te gaan. Tegenvallen voor Oranje. Stefan de Vrij eraf. Met een blessure. Mike van der Hoorn van FC Utrecht is zijn vervanger. En die van de Hoorn, die kan ook nog wel eens een doelpuntje maken als hij mee naar voren gaat. Dus eh, laten we hopen dat hij voor eh, het moment van de wedstrijd zorgt. Want daar zitten we op te wachten. Er worden over en weer wat eh, tikken af en toe uitgedeeld. Maar dus Indy had eh, geluk dat het niet gezien werd door de scheidsrechter. Toen hij een flinke tik uitdeelde. En ook aan de andere kant die Borini zich niet... Eh, uh, uh, uh, onbestraft. Onbe of liet zich onbestraft aan een, uh, een flinke tik. Maar goed, het uh, is nog altijd 11 tegen 11. En 0 tegen 0. En Italië in de aanval. En nu uitkijken geblazen. Maar goed werk achterin van uh, aanvoerder Strootman. Zorgt ervoor dat het balbezit voor Oranje is. De paas van Van Ginkel is niet goed. En hij uh, herovert het balbezit. En dan wordt er uiteindelijk toch een, uh, een vrije trap gegeven aan Italië. Na heel lang nadenken door scheidsrechter Hartigan. Nog 14 minuten. 0-0, Italië en Nederland. Tweede helft bij Brazilië, Japan Confederations Cup is nog niet begonnen. De ruststand daar is 1-0, staat wel op het punt van beginnen. We gaan het hebben over hockey. De hockeymannen hebben een eerste zege geboekt in de Hockey World League in Rotterdam. Het team van de bondscoach Paul van As won met 2-0 van India. Billy Bakker en Jeroen Hertzberger, de laatste uit de strafbal, scoorde voor de Nederlanders. Aan de telefoon, Paul van As. Paul, um, was je tevreden over het vertonen spel? Uh, ja, goedenavond. Ja, zeer zeker. Uh, de eerste helft was, uh, is helemaal volgens plan verlopen, ook tactisch. En uh, uh, technisch waren we ook de bovenliggende partij. Uh, dus dat was uh, een mooie opening eigenlijk van de wedstrijd. Uh, over de tweede helft uh, iets minder tevreden, want daar kregen we toch uiteindelijk vijf strafkorners tegen en uh, zakte de wedstrijd qua energie ook een beetje in. Dat was wel jammer. Maar eh, overal was het wel zaak vandaag om te winnen en dat hebben we keurig niet eens gedaan. Ja, je begon met een vrij onervaren verdediging. Uh, een bewuste keuze? Ja, ja, dat was een understatement. Ik had er drie jongens die uh, een tweede in het land speelden vandaag en die dus gedebiteerd hebben uh, hier op, op deze Hockey World League. Dus dat was wel leuk en uh, nou zijn we het alle drie uitstekend gedaan. Uh, en voor het eerst dat ze op het internationale podium uh, ja, uh, zich mogen laten zien en uh, nou, dat ging eigenlijk hartstikke goed. Ja, je bent er natuurlijk ook een beetje door gedwongen door een uh, flink aantal blessures. Robert van der Horst, Mink van der Weerden, Bob van ja. Volt zijn er niet bij. Ah, Paul, ik kom zo bij je terug, maar ik moet even terug naar ja. Andy Houtkamp. Ja, ja. Ik, excuses aan Paul, uh, yeah. maar Nederland uh, staat achter met 1-0. Doelpunt van Italië, Van der Hoorn, wordt te makkelijk afgetroefd achterin. En ik heb uh, geen idee wie het doelpunt heeft gemaakt. Want die wordt uh, bedolven onder de spelers van uh, de bank. Die uh, allemaal het veld in komen en uh, over deze man heen rollen. Maar Italië staat voor met 1-0. Het is een goede actie in ieder geval van Insigne. Die de bal uh, inspeelt. En dan van de horen die te makkelijk afgetroefd wordt door Borini. En Borini scoort 1-0 voor Italië. Dan gaan we verder praten met Paul van As over de 2-0 winst... van het Nederlands hockeyteam op India. Uh, Paul, uh, ik zei dat Robert van der Horst, Mink van der Weer, Bob de Voogd... zijn er allemaal niet bij in Rotterdam. En tegen Nieuw-Zeeland raakte ook nog Sander de Wijn geblesseerd. Hoe is het met ja. hem trouwens? Uh, ja, die is er wel een tijdje uit. Uh, zijn achterste kruisband uh, is gescheurd. Dat is heel, uh, dat is heel zeldzaam. En uh, die, uh, die kunnen we deze zomer zal die niet meer in actie komen. Ja. Een groot aantal blessures. Komt dat nou door het drukke programma van de internationals? Ja, ik denk het wel. Uh, een heel, heel moeilijk jaar. post-Olympisch jaar is ook altijd al lastig. Een uh, uh, aantal jongens zijn we naar de Hockey India League geweest. Uh, we hebben ook uh, nou, de play-offs, was, zoals net, uh, heeft een derde wedstrijd ook moeten zijn. Hè. Uh, de finale. Dus uh, ja, afgelopen week. Uh, vorige week heb ik ze pas eigenlijk voor het eerst echt bij elkaar gekregen. Dat is allemaal veel te kort. En, uh, uh, nee, de, de, de, de frisheid en de fitheid is een beetje op, zou ik maar zeggen. Ja, nou ja, goed. Uh, in ieder geval gefeliciteerd met de 2-0 winst op India. En veel succes in de rest van het toernooi. Dankjewel. Dankjewel. We gaan uh, naar Andy Houtkamp terug. Uh, Nederland achter en vooral omdat het, uh, van de horen niet echt uh, goed optrad, in die. Nee, nee, nee, dat uh, hij, was te laat. Hij had zijn tegenstander niet in het snotje. En dat was Borini. Uh, wel een goede actie hoor, van, daarvoor van uh, Insigne, de man van Napoli. Uh, uh, je weet wel van die tattoos die nu ook weer goed uh, verdedigend werk doet. Dat zie je toch steeds meer in het topvoetbal. Aanvallers die ook verdedigend werk doen. En hij maakt nu wel een hensbal. Uh, uh, uh, en een ruzie met Wijnaldem. Uh, uh, het zijn al van die opgewonden standjes, de Italianen. En uh, bij het minst of geringste gaan ze zeuren over uh, respect. Dan wijzen ze op uh, hun mouw. En dan uh, zeggen ze van uh, respect, respect, nou, waar kennen we dat van? Het is uh, uh, nu even een hensbal, inderdaad goed gezien door de scheidsrechter van Insigne. Uh, die uh, de bal tegen de tattoos kreeg en dus een uh, vrije trap voor Nederland. Uh, vanaf de rechterkant. Nederland 1-0 achter. Door dat doelpunt van uh, die uh, nummer 20 van Liverpool. Borini. Maar nu kan Nederland eventueel iets terug doen. Moet wel snel gaan. Want het, uh, we hebben nog maar 10 minuten op de klok staan. Als Maher bij de vrije trap staat. Daly Blind staat er ook bij. Maar ik denk dat het gewoon Maher gaat worden. Die staan mee naar voren. Natuurlijk Mike van der Hoorn. Die kan uh, goed koppen. En Martens Indy staat er ook bij. Van der Hoorn is de man die uh, een beetje loopt te springen achterin. En het graag zijn fout goed wil maken. Door bijvoorbeeld deze bal achter de keeper in te koppen. Daar komt de vrije trap. Het is blind die het gaat doen. En die doet het niet goed. Want die speelt de bal in één keer tegen het hoofd van Insigne. En dan gaat de bal wel over de zijlijn. Maar dan heb je een veel mindere mogelijkheid. Want de inworp is dan wel voor Oranje. En Ricardo van Rijn kan dat heel ver. Maar je doet het toch liever met je voet. Van Rijn heeft de bal even droog gemaakt. Het is bijna 10 minuten over elf in Israël. 10 over tien hier. De bal wordt doorgekopt en dan een mogelijkheid. Zo leek het voor Oranje. Omdat de keeper er eigenlijk verrast werd. Door zijn eigen verdediging. En meteen is Italië weg. Want het levert er niets op met Donati aan de linkerkant van het veld. Met Martizini tegenover zich En Van Ginkel die de bal over over de zijlijn speelt. Nederland heeft nog acht minuten om iets te doen aan de 1-0-achterstand... nadat de Jong de bal doorkopte. Was het de keeper, Bardi, die met moeite de bal nog weg kon tikken. En Nederland had pech dat er net niet een voetje... of een, een been of een arm van een Nederlander bij had kunnen zitten. Nou, een arm liever niet. De bal is over de zijlijn gegaan. De inworp is voor Italië. Nederland staat achter met 1-0. En dan Brazilië, Japan, Frank 2 tweede helft. Vijf minuten na de rust en Brazilië weer in de derde minuut. Net als voor rust komen ze tot een doelpunt. In dit geval is het Paulinho die scoorde. Na goede voorzet van de rechterkant zat bij Japan Endo even helemaal mis. En daardoor kwam Paulinho in balbezit, nam de bal goed aan en legde hem vervolgens achter Kawashima. Die bepaald niet kansloos was, die had die bal eigenlijk gewoon moeten hebben. Maar desondanks ging de bal dus toch in de goal en staat Brazilië nu op 2-0 tegen Japan. En de Japanners gaan onmiddellijk uh, wisselen. Zaccaroni. De bondscoach van Japan brengt Maeda in de punt van de aanval. En dat doet hij ten koste van Kiyotake. Dat is een vleugelaanvaller. Die hebben in deze wedstrijd eigenlijk nog nauwelijks goede dingen zien doen. Hij heeft, nog niet, hij heeft eigenlijk te weinig kunnen toevoegen aan het Japanse spel. Dat gaat toch voornamelijk via Honda en Kagawa en Okazaki. De man die ook nog een goede kans kreeg om de 2-1 te maken. Vlak na de tweede goal van de Brazilianen. Kortom, Japan voetbalt wel aardig. Maar Brazilië, als het ...echt goede kansen krijgt, dan zijn ze meteen ook bloedgevaarlijk of raak. En dat zie je bij Japan toch veel minder snel. Want die kans van Okazaki, de topschutter aan de Japanse kant die had eigenlijk ook moeten zitten als je de topschutter bent. Dan moet je ook de moeilijke kansen uh, op dit soort momenten gewoon gaan maken. De twee keer dat Japan ooit gelijk speelde tegen Brazilië... was allebei de keren op de Confederations Cup. Om dat dit jaar te laten gebeuren... zullen ze een 2-0 achterstand goed moeten maken... na 51 minuten in Brazilië tegen Brazilië. Even doorpraten over beide wedstrijden, Hans Westerhof. Uh, allereerst de 2-0 uh, van uh, Brazilië. Uh, bij de eerste had je al de twijfels over de keeper, uh, over zijn optreden... Hoewel het een heel mooi schot was. Ja. Wat dacht je van deze? Ja, ik, ik moet zeggen, ik heb eigenlijk wat meer gelet <laughs> op de wedstrijd van Jong Oranje. Ik zit hier weer naar twee wedstrijden tegelijk te kijken. En uh, dat is soms wel eens een beetje moeilijk. Tenminste, ik ben daar niet zo gewend. Maar, uh, maar hij maakte uh, niet eens een erg indruk. Uh, bij de eerste goal was dat in elk geval al niet zo. Maar in de hele wedstrijd eigenlijk al niet. Uh, dan gaan we heel snel over naar Jong Oranje. Uh, daar was het een, een hele domme verdedigingsfout. Ja, dat is ook zo. Maar kijk, aan de basis staat toch wel die insigne En dat, is, dat vind ik de, meeste, dat, dat is de beste voetballer van het veld. Hij is creatief, heeft geweldig loopvermogen. En uh, hij speelt precies op het goede moment aan, die spits. En ik ben het met eens, uh, zo mag je niet dekken eigenlijk in de, in de, in de 16 meter... Maar goed, het is tegen alle verhoudingen in, maar daar kopen we voor zo weinig voor. Hè? Ja, daar koop je helemaal niets voor, want 1-0 achter tegen een sterk verdedigend Italië. Ja, dat doen ze de hele wedstrijd al en dan zullen ze nu nog veel meer doen. Ik vind het wel een logische wissel dat er, uh, dat er verder in komt voor blind. een, een echte middenveld erbij, want uh, en zij zullen zich ook aanpassen. Dus laten we hopen dat we in de resterende dikke... Vijf, zes, zeven minuten. En dat goed tegelijk maken, kunnen, kunnen maken. zal wel, wel een bittere afspiegeling zijn van, van de werkelijkheid. Ja. Laten we het even gaan volgen. Andy. Ja, nog altijd 1-0. En inderdaad ver gekomen. En daar komt de bal voor en dat kan ver bijna koppen. Maar hij staat buiten spel. We horen het aan het fluitje. Uh, ver dus gekomen. In plaats van Deli Blind. En dat betekent dat Nederland 1 op 1 gaat spelen achterin. Nu een fluitconcert van het Nederlands publiek. Want er is prachtig Italiaans volkstheater van de keeper... Hij weet nog niet waar hij pijn heeft, maar dat hij pijn heeft, dat is uh, duidelijk in zijn ogen. Goed, hij komt in botsing, maar een beetje kerel kan daar tegen blind, of blind. Ver uh, werd op de rug geraakt en nu ligt de keeper uh, lang uit, want die gaat heel veel tijd trekken. En uh, Luc de Jong die uh, zegt van, wat is er nou toch allemaal aan de hand, jongen, helemaal niets. Maar zielig wel voor Mike van der Hoorn dat hij uh, juist die uh, fout maakt. Uh, overigens, uh, die insigne waar uh, Hans zo uh, uh, gek op was, en ik ook trouwens, die is... Uh, Vervangen. En Sansone, ook een aanvaller... ...is zijn vervanger. Die Insigne heeft uh, ontzettend veel gelopen in deze wedstrijd. En was verreweg de beste man aan de kant van Italië. Hij dus naar de kant. De keeper, zoals u mag uh, verwachten. Bardi van Inter ligt nog altijd lang uit. Alsof hij uh, echt aan zijn laatste loodjes bezig is in zijn leven. Komt nu wat overend. Weet nog steeds niet waar hij nou precies pijn heeft. Want er is nu, nadat hij eerst bij de buik voelde... Uh, ...is er een uh, zak ijs op zijn hoofd uh, neergelegd. Dus uh, zal hij zeggen, oh daar heb ik nu last van... Terwijl wij op de grote schermen nog eventjes het doelpunt te zien krijgen. Waar Devis Mangia, de nog jonge trainer van Italië, blij mee is. Hij is pas 39 jaar en een groot fan van Arico Saki. De keeper, als een wonder, is weer helemaal... Echt helemaal fit, zoals je verwacht dat hij is... als hij drie minuten heeft uh, tijd gerekt. En dus uh, heeft hij de bal naar voren getrapt. We zitten in de slotfase, nog drie minuten te gaan... plus de extra tijd. Bal wordt weer naar voren gespeeld. Maar, uh, ja, Italiaans-Catenaccio-voetbal... als het ook wel even gevaarlijk wordt... dan ram je de bal en terecht de tribune in. Dat doen ze ook. En mag uh, Oranje gaan gooien. Doet het aan de linkerkant van het veld. Bal gegooid naar ver. Ver aan die linkerkant. Goed palletje, binnendoor. Kan Maher er wat mee? Ja, Maher probeert uh, langs een paar mensen te gaan. Maar dan is er is te veel. En dan bereikt hij ook Wijnaldum niet. Gaat de bal over de achterlijn en mag die keeper, of het is Memphis Depay overigens die, die actie aanging, mag de keeper... De bal niet nemen, wat iedereen had verwacht. Want volgens mij ging de bal via een uh, oranjebeen over de achterlijn. Een goede actie van uh, de paai, die uh, de bal opzij probeerde te spelen. Nee, het is inderdaad via een Italiaan dat de bal over de achterlijn gaat. En dus een hoekschop vanaf de rechterkant van Maher. Daar komt die bal richting twee, de tweede paal, en komt in de armen door uh, Martins Indy. Ver zelfs uh, in de armen van de keeper van uh, Italië. Dit was een grote kans, want hij... Die, uh, hij die scoorde tegen Duitsland uit een kopbal. Was hoog boven alles en iedereen uit. Komt de bal goed naar de grond. Maar helaas recht in de armen van keeper uh, Bardi. Die, uh, zoals ik al zei, helemaal weer fit in zijn doel staat. Dit was een grote kans, grote mogelijkheid voor Oranje. Oranje dat weer in de aanval is. Nou, kom maar op met uh, Wijnaldum. Wijnaldum zoekt uh, naar de rechterkant, naar Strootman. Strootman naar Van Rijn. Van Rijn richting tweede paal. Kan de bal uh, gekopt worden? Ja. Maar komt hij bij een Nederlander? Nee. En dus is het eventjes balbezit voor Italië. Eventjes, Want daar zat Nederland weer tussen. Nu van Ginkel wordt er een overtreding gemaakt. En dan zegt de scheidsrechter dat het een overtreding van van Ginkel is. Er ligt er natuurlijk weer een speler van Italië, Gabbiadini op de grond. Die zal ook wel een paar minuten blijven liggen. Want die heeft ook ontzettend veel pijn en uh, ligt daar op de grond. En wat uh, doet de scheidsrechter? Ik ga even in de herhaling kijken wie de overtreding maakte. Nou, Van Ginkel, uh, ja, hij deed niet zoveel uh, dingen fout. Terwijl, uh, het is niet Gabbiadini, het is uh, Rossi die uh, daar ligt en erg veel pijn heeft. Nou, dat uh, zal ook wel zo zijn. Hup, de dokter erbij. Nee, hij komt nu alweer overend. En dus mag Italië zo'n uh, vrije trap gaan nemen. Krijgt uh, Martens Indi een uh, gele kaart van de scheidsrechter in de slotfase. Maar ja, Nederland staat 1-0 achter en we zitten al in de 90ste minuut en we gaan natuurlijk een minuut of drie, vier, als het goed is vijf erbij krijgen. Want er is, uh, kijk, uh, ja, Martens Indi gaat naar Donati toe en daar even ruzie maken. Donati die houdt hem tegen met zijn elleboog en dan krijgt Martens Indi krijgt de gele kaart. Ja, het is een uh, optelsommetje. Moet je maar niet uh, naar die tegenstander toe om hem te provoceren. De vrije trap uiteindelijk genomen. Van de horen komt de bal weg. Wordt opgevangen door Van Ginkel en uh, Stroopman. Stroopman bal naar de rechterkant, naar Wijnaldum. Alles en iedereen nu mee naar voren. Er wordt hard uh, gelopen van Rijn aan de rechterkant. Wordt nu uh, aangespeeld. Een beetje moeizaam. Maar kan de bal uh, niet voor het doel zetten want de bal wordt onderweg aangeraakt. Is het ver die de bal probeert door te koppen. Bereikt geen uh, ploegenoot En dan gaat de bal weer over de zijlijn. Halverwege het veld is de inworp voor Oranje. Snel genomen. Vier minuten 1. Extra tijd krijgen we erbij. En dan gaat de bal weer over de zijlijn. Ook uh, Donati kreeg overigens bij die actie uh, een gele kaart. Uh, met uh, Martins die uh, Met dat uh, opstootje. Nu is de bal over de zijlijn gegaan. En is er bij Italië niemand meer te vinden die in de bal in wil gooien. En dat komt ook omdat er een uh, laatste wissel aan de kant van de Italianen komt. Met uh, 23 is het uh, Marco Crimi van Grossetto. Een uh, uh, ploeg die niet in de Serie A speelt. In de buurt van Rome. Die erin gaat komen voor Fausto Rossi. Dus die uh, uh, Marco Crimi komt er nog even in. Heeft uh, in de kwalificatie drie wedstrijden gespeeld. En uh, in dit toernooi één keer uh, als invaller. Hij komt dus uh, Rossi vervangen voor de nodige seconde tijdwinst. Want meer zal het niet zijn. Deze wissel. Het zal absoluut geen uh, ta tactische en technische wissel zijn. Balbezit voor de Italianen. Voor hoelang? Niet voor lang de horens zit ertussen. tussen. Probeert de bal de diepte in te spelen. Maar Luc de Jong wordt tegengehouden. Wordt niet geconstateerd door de scheidsrechter. En dus mag de keeper de bal uh, vangen en meegeven aan zijn verdediging. Bal gaat meteen weer de diepte in. Uh, eigenlijk in uh, land wordt uh, opgepikt door Van Ginkel. Nu wel even de snelheid maken. Want we zitten al twee minuten in de extra tijd. Die overigens vijf minuten bedraagt. Eerst vier minuten, nu vijf minuten. Omdat er uh, ook nog twee gele kaarten in die extra tijd zijn gegeven. Maar de diepe bal van Van Ginkel... Komt niet aan. Komt wel aan bij Bardi, de keeper. Die uh, zijn spelers naar voren uh, sommeert om de bal dan met een lange trap naar voren. Weer ver. Uh, van eigen doelgebied een uh, strafschopgebied weg te brengen. Speelt de bal op het hoofd van Van Ginkel, die de bal uh, weer opvangt. Nu met een uh, wilde trap naar voren wordt de bal opgevangen door Skimi, uh, Krimi, die uh, uh, invaller. Gaat de bal helemaal terug naar de keeper. En ja, zo tikken de seconden wel heel uh, snel weg. En ligt er natuurlijk weer iemand uh, op de grond. Dat horen we aan het fluitconcert van de enkele honderden meegereisde Nederlandse supporters. Het is nu de aanvoerder, Lucas Kijk, al die Rola, die uh, op de grond ligt. Niets aan de hand. Echt. Helemaal niets, nou misschien een heel klein beetje over tegen elkaar. Oké, okay, dan mag Caldirola uh, die uh, uh, meenemen. Is het wel terecht dat hij daar ligt. Maar heeft hij uh, uh, wel heel erg lang nodig om uh, bij te gaan komen. Voelt nog altijd aan het hoofd. Nu de dokter erbij en de sponsor erbij. En dan gaan we weer heel lang wachten. En dan zijn er alweer drie minuten van de extra tijd voorbij. Oh, het is uh, meteen die ijszak. Die had je bijna wel in het veld kunnen laten liggen als uh, verzorger zijnde van Italië. Uh, als er ook weer eventjes een klein beetje ruzie gemaakt wordt door Florentie. Want. Onaardigheden Worden erover weer uitgewisseld. Florenzi van AS Roma tegen Strootman. Die in de belangstelling staat van, als ik het wel heb, Napoli. Om ook in Italië te komen spelen. Dus dan zouden die elkaar tegen gaan komen. Caldirola gaat naar de kant. Want dat moet eventjes samen met de dokter nu wel op een drafje. Om snel weer in het spel te kunnen gaan komen. Als Oranje mag gooien. De inborp is genomen. En aan de linkerkant gaat de bal weer over de zijlijn. Mag Oranje weer gooien. En uh, uh, dan horen we het fluitje van de scheidsrechter, omdat er wat spelers van Italië lastig waren, is de inworp genomen. Maar niet echt lekker, wordt opgevangen door Italië via Florenzi. Florenzi bal hard naar voren, bijna vier minuten gespeeld. Uh, Italië weer met elf, omdat de aanvoerder Caldirola weer terug is. Mag maar her, gaan gooien, want de bal is weer over de zijlijn gegaan. Doet dat uh, naar achteren, moet de bal naar voren worden gerampt. Dat gebeurt dan ook. Gaat uh, richting, ja, richting Wie van Ginkel onder andere. En die kan de bal niet uh, bij ploeggenoot krijgen. Van de Hoorn stond daar ook in de buurt. En Luc de, Jong, en Luc de Jong was de man die kopte. En de bal in de armen kopte van uh, Bardi. Uh, Corpot bezig aan zijn laatste wedstrijd, als, waar het uh, nu naar uitziet. Hij had aangegeven dat hij zou stoppen na dit uh, EK... En als het zo blijft, en we zitten in de laatste minuut van deze wedstrijd, van de extra tijd. Dan wordt Oranje in de halve finale zuur uitgeschakeld. Beter, zeker de eerste helft dan de Italianen. Maar niet gescoord, wel wat mogelijkheden gehad. De bal op de paal, maar het is nog niet voorbij. Als de bal weer de diepte ingaat, maar slechte paas. En dan gaan de armen omhoog. Van uh, teleurstelling. De paas van Maher was niet goed. Gaat over de achterlijn. En dan gaat de keeper heel langzaam die bal weer ophalen. Gaat Bardi voor uh, de paar uh, meegereisde Italiaanse supporters. Naar uh, Petar Tikva uh, in uh, Israël gaat de keeper weer heel langzaam die bal halen en weer in het spel brengen. En dan zal Italië naar de finale gaan tegen Spanje. Dat met 3-0 Noorwegen versloeg op een wel imponerende wijze. Italië gaat dan ook naar de uh, finale, maar niet uh, op imponerende wijze. Want de 1-0 is makkelijk en meegenomen voor de Italianen. Die minder waren dan de Nederlanders. En nu gaat het nog even uit de hand lopen. Als uh, de Nederlanders toch nog een vrije trap krijgen. En uh, gaat uh, die nummer 15 heel lastig uh, zijn. Dat is invaller Sansone. Die krijgt nog even een gele kaart. Het maakt ze allemaal niet uit, de Italianen. Want het is uh, voorbij. Nog één mogelijkheid voor Oranje. Want we zitten al in de zesde minuut van de extra tijd. De vrije trap waar ook Jeroen Zoet mee naar voren gaat. De bal ligt aan de rechterkant van het veld. Vijf meter voor de middenlijn. Daar komt de vrije trap. Moet hard en ver. Daar komt de bal. Lang in de lucht. Gaat richting heel veel Oranje. Wordt gekopt. Komt in het strafschopgebied. En wie komt er dan als laatste? Kan ver? Ja. En de Jong? En de Jong niet. En daar! Nee! Zijn het! Zijn het! En dan gaat de bal... Op de achterlijn wordt er nog even ruzie gemaakt. Dit was de laatste mogelijkheid voor Oranje Strootman die nog even ruzie maakt met Donati. Dat heeft hij al eerder gedaan. En dan mag de keeper de bal nog een keer in het spel brengen. Het was de laatste mogelijkheid, zo vrees ik, voor Oranje Ver die de bal komt. Van Ginkel die hem niet krijgt. En dan wordt de bal naastgeschoten door de paai. En lijkt het mij over en uit. En krijgen we de finale onder 21 van het EK... Tussen twee Zuid-Europese landen, twee voetbalgrootheden, Spanje en Italië. Maar of het verdiend is dat Italië naar de finale gaat, ik durf het te betwijfelen. Ondanks het feit dat je natuurlijk wel moet scoren om te winnen. Een wijsheid die nu van kracht is, omdat Italië dolgelukkig is. Omdat scheidsrechter Hattigan voor het laatst heeft gefloten. Italië wint met mazzel, maar ja, dat hoort er ook bij. Met 1-0 van Oranje en gaat naar de finale. Nederland ligt eruit. Hans Westerhof uh, Nederland ligt eruit. Uh, ja, Eén foutje in feite in de verdediging. Ja, dat is het trieste van het verhaal. Kijk, een anderhalf kansje. En, uh, en ze maken er een. Zo gaat het wel vaak met de Italiaanse ploegen, hoor. En ik vind het jammer. Kijk, ik, ik denk dat de ploeg zich niet zoveel kan, kan uh, verwijten... Uh, ze hebben het initiatief gehad de hele wedstrijd. Het was moeilijk om een opening er uh, te vinden. Er zijn wel erg weinig kansen gecreëerd. Uh, ja, maar in ieder geval uh, toch al vier, vijf keer zoveel als, uh, als Italië. Maar het is ook niet zo makkelijk hoor. Je kunt niet uh, echt, als, je, als een, een ploeg zo verdedigend speelt, speelt met zoveel mensen... dan moet je het altijd hebben van, van een aantal halve kansjes. En, uh, en die waren er wel. Maar uh, ja, ik, vind heel, ik vind het heel triest. Ja. Er werd heel veel van het team verwacht, te veel. Nou, nee, maar je, er wordt veel verwacht van, van deze jongens, omdat ze goed spelen in, in, in de Nederlandse competitie. Maar ja, tegen dit soort ploegen dat is dat toch een, vaak nog weer een ander verhaal. Want nou, Van Ginkel, zijn staan bekend als, als, als, als mooie creatieve voetballers. En komt er eigenlijk niet aan, er, aan te pas. En uh, Luc de Jong is natuurlijk op zich een prima spits. Maar in zo weinig, met zo weinig ruimte en ook elke keer twee, drie mensen om hem heen... is het natuurlijk een, ook een moeilijk verhaal. Een moeilijke taak voor hem, omdat ja. hij in feite uh, alleen op een eiland staat. Ja, het enige wat je zou kunnen zeggen is van... kijk, ze hebben het lang geprobeerd met voetballen... lang geprobeerd om, om via de zijkant de opening te vinden. Dat lukte niet. En op een gegeven moment dan, dan zou je die creatieve leerlingen... Le die dan geen, geen ruimte hebben moeten inwisselen voor kracht. Met Ver met, met misschien al dubbele spits. Of uh, weet ik veel. Maar dat is ook het enige waarvan ik zou kunnen zeggen: van nou, dat had je misschien wat anders kunnen doen. Ja, daar kwam nog een enorm grote kans uit. Want Ver kopte goed in die Ja, koning. dat was weer een fantastische kopbal. Zo hoog dat hij kwam. En ik knikte hem ook nog keurig netjes naar beneden. Maar helaas uh, in de hand van de keeper. Nederland eruit. En Spanje-Italië wordt daar in Israël de finale. Ja, nou we Ik hoop dat het Spanje. Uh, uh, een lesje leert aan Italië. Dan hebben we <laughs> nog een klein beetje genoeg genoegdoening. <laughs> Oké, okay, laten we dat uh, afwachten. We gaan nog even naar Brazilië en Japan, want die spelen nog steeds, Frank. Ja, dik uur zijn we onderweg. Brazilië leidt met 2-0 en controleert de wedstrijd. Eigenlijk op het gemakje, want het is bij vlagen wat nonchalant. Maar uh, Japan kan geen vuist meer maken. Daar komt uh, Brazilië nog een keer via Oscar en Neymar aan de linkerkant van het veld. Kruipt nu naar binnen toe. Nog een paasje geven in de richting uh, van Fred, maar die wordt niet bereikt. Daar komt uiteindelijk Yoshida goed tussen. Maar herkansing via Dani Alves die komt er ook niet goed uit. Japan komt niet meer van de eigen helft af. De bal nog een keer hard naar voren gerost door Luis Gustavo. Maar Neymar ligt op de grond. En dan zet alles zijn op rood voor deze wedstrijd. Dan moet er een blessurebehandeling volgen. Het ziet de eerste keer dat hij op de grond ligt. De 21-jarige ster-speler overgekomen van Santos naar Barcelona. Althans, hij gaat volgend seizoen voor Barcelona spelen natuurlijk. En daar zijn de verwachtingen even hoog als dat ze hier in Brazilië al jaren zijn voor deze jongeman. Die zijn ploeg in deze wedstrijd op 1-0 zette. De 2-0 kwam van Paulinho. Een andere uh, speler die uh, ook nog actief is in de Braziliaanse competitie. En het lijkt ernstig met Neymar, want er komt zelfs een uh, brancard bij. Dat geeft uh, uh, de gelegenheid voor de Brazilianen op de tribune in het Mané Garincha stadion in Brazilië. Om weer even naar huis te zwaaien. Ik denk dat we inmiddels het hele stadion wel naar huis hebben zien zwaaien. Er zitten ook nog een stuk of 50 à 100 Japanners. ...in dit stadion naar hun ploeg te kijken. Er is een grote gemeenschap Japanners in Brazilië... ...en een aantal daarvan hebben de moeite genomen om naar deze openingswedstrijd te komen kijken. En Nijmar uh, die gaat dus per brancard even van het veld af. We zijn 68 minuten aan het voetballen. Je mag verwachten dat Nijmar wel weer terugkomt. Hoewel, je kan ook denken dat Scolari misschien wel geen risico... met zijn wonderkindje wil nemen. En dat hoeft ook niet, want Brazilië staat ruim genoeg voor. Tegen Japan en heeft de zaak keurig onder controle. Het is 2-0. Op hold on Boot. Karel Emerald was dat. Nu aandacht voor dag 5 van onze dagelijkse serie. We gaan 25 jaar terug in de tijd, naar de zomer van 1988. Naar het EK Voetbal in West-Duitsland. Oranje moet de tweede groepswedstrijd winnen. Een bijdrage van Robert Meder en Edwin Cornelissen. Het Europees kampioenschap voetbal van 1988. Het is woensdag 15 juni. In Düsseldorf speelt het Nederlands elftal tegen Engeland. Goedemiddag. Vanuit het Rijnstadion. Het is hier een uh, perfecte atmosfeer. Op een uh, schitterende grasmat zullen er de 22 acteurs moeten gaan proberen. In ieder geval niet met nul punten te blijven staan. Na twee wedstrijden: Robson naar Gary Stevens. Gary Stevens naar Hoddle, maar dat is wel ziende gullet. Maar dan is het toch Hoddle die hem kan spelen naar Robson. En geen buitenspel voor En En is er even gevaarlijk. Gaat ja hoor. Oh, het zit tegen de paal. Wat een fout van Poelman en Van Breukelen. Onvoorstelbaar. En dan is daar opeens Lineker. En als je zo mag wegkomen naar zo'n fout, nou dan, uh, dan zou je bijna zeggen, wat kan er dan in de wedstrijd misgaan? Rijkaartje speelt hem naar Van Basten. Komt die bal hoog, is een goede bal. Van Basten gaat 16 in, En is een penalty of niet. Dat no, moet hij voor no, ieder no, geven, no. schrijft Kassarin. Wouters ja. gaat opeens versnellen. Wouters geeft hem aan Van Basten. Maar dit is, het lijkt een overtreding. Komt hij bij muren, die schiet, die schiet tegen de voet aan. Gevaar nog niet geweken, bal gaat naar de linkerkant van het veld. Van Basten die hem goed teruglegt. want is een schot. En, oh, met die van de wat een schitterende aanval weer van dit nederland vuilstaal. Dat de bewondering hoog bij iedereen en al is. Glenn Hoddle, gebaard. Dat de afstand genomen moet worden door Berry van Haarlen. En dan moeten we oppassen. moeten want er komt direct die Dat wordt een levend gevaarlijk moment te vergelijken, denk ik, met de trap van Koeman. Maar deze zal waarschijnlijk wat meer curve hebben. Dan komt die bal van Barn. En Hoddle en schiet. schieten, gaat dat op de paal. We komen er goed weg, die bal gaat op de paal. onhoudbaar voor Van De tweede keer die paal. En als Nederland hier straks die wedstrijd vindt, gaan we samen. Die paal tussen. Jongen, jongen, jongen. Wat een schitterend genomen vrije trap. En daar gaat het aan de linkerkant vandoor. Laat het zien, Rudy. Daar gaat hij. Die. Dat de bal aan Van Barsten? Van Barsten weer. hij licht Van Barsten. Dat was het weer van oh, net... oh, wat verstomd. Wat een klag Wat een fantastische oh, wedstrijd. Het is Onvoorstelbaar. niet voorspelbaar. Formidabel eerste Onvoorstelbaar voetbal. En Nederland op 1-0 voor. Het is natuurlijk nog lang niet gespeeld. Maar we hebben wel een visitekaartje afgegeven. En wij gaan dan een klein plaatje drank eten. Ik ben een voetbal. <laughs> 1 minuut 15 over zes. U gaat luisteren naar Ster, Nieuws, Ster. En dan gaan we terug naar het voetballen. We op punt van beginnen en zo te zien. Geen wissels en het lijkt me ook logisch. Want zowel een Nederlandse als een Engelse zijde heeft, niet echt iemand bepaald. Dus we hebben echt gelder en ik een kwartier bij zitten te komen in de rust Voor al die emoties, voor al die fantastische momenten op het veld. En dan word je zelfs als verslaggever moe van. Hartstikke aan dat je dat als speler wordt. En dan toch het bal bezit voor Robson. Robson die die 1 gaat, die er zomer doorheen gaat. Er, en is het een doelpunt, ja! Het is uh, toch een toepunt! Onvoorstelbaar, zwart door het hart van de verdediging is het opeen! Ryan Robson, hij scoort! En zo staan we hier weer na acht minuten in de tweede helft op gelijke hoogte. Het buren dan weer, met een lage bal komt hij op de voeten van Jon Wouters. Met het schot van Wouters. Maar dan komt hij te vallen bij Gunnend recht. Gunnend recht, Van Barton, Van Barton moet ja, de Barsten weer, hoe is het mogelijk? Wat een waardere goal, toen bleef die bal lang in de lucht. En dit is weer Marco van Barsten. Ja, weer oh, oh, oh. Marco van Barsten. Onvoorstelbaar. Het is Na de eerste 10 minuten in de tweede helft toch weer helemaal Nederland op de klokplaat. slaat. hij bijna Arnold Muren. op Muren geeft hem zijn Gullis. Gullis gaat de 16 meter in, het rijdt in de rug. Er zit het nog steeds rond de 16 meter. En het is punt van Arden die de bal voor kan geven. Komt die bal voor en via de voet van Barsten gaat hij over achterlijf. Jongen, jongen, jongen, jongen. Dit is een wedstrijd die ik mijn leven niet zal te geven. Met de hoekschop van Erwin Koeman. Aan de rechterkant van de pijl. Dat wordt weer zo lekker inswingen. Met Rijkaard, Laster Kies, komt door. Van Barsten. Ja! Van Basta weer. De derde goal van Marco van Barsten. Wat een goal. Wat een toestand. Wat een, een goede <laughs> wedstrijd. Marco van Barsten. De derde goal. Hij was niet de derde, Hij was niet... ...waardig genoeg gevonden om in de basis opgesteld te worden. Dit is de vraag van Marco van Barsten. Rijk gaat even met de ruimte. We houden op muren, die het inderdaad 90 minuten heeft volgehaald. En dan is dat geloof ik ook op de kaart Daar gaan dan die vlaggen weer. De spelers van de Nederlandse afval, de handen in de lucht. Moerstreden, maar uitermate voldaan. Want Nederland blijft volop in de race voor een plaats in de halve finale... ...door Engeland hier uit te schakelen. Engeland, dat is uitgeschakeld met nul punten. En misschien Jack, dat kan je al wat meer kan weergeven dan oh. Ja, en gaan ik sta in de catacombe en uh, daar sta ik naar een kleedkamerdeur te kijken die nog dicht is. Daar staat op 18, manschap B UEFA. En daar staan uh, twee uh, thermoskannen voor de deur en wat schijven uh, citroen. En wij zijn in afwachting van de, de spelers terwijl we het nieuws even uitstellen. Met uh, dank aan de collega's die dat mogelijk maken. Het loopt een heer nu te kijken dat ik uh, hier, niet mag, uh, hier niet mag zijn. Maar ik probeer, ik probeer dus uh, er dan even bij te blijven. Omdat direct uh, de spelers die naartoe komen. Ik Dat is waar in orde uh, van de Hollandische voetbalverband. Ik wacht af hem van Bartsen. Ja, maar dat is iets in orde. Oh, nou ik moet er dus nu. Ik moet er dus nu gewoon uit. Meneer begint ook zo vervelend te duwen. En dan moeten we dus gewoon even wachten tot uh, Marco van Basten direct naar ons toe komt. De spelers komen eraan en dan moet ik gewoon direct proberen mee te duiken de kleedkamer in. Om, uh, daar komt Frits Kessel aan, de dokter. Speel ook een foutloze wedstrijd. Ja, daar kom ik. De meneer begint weer, uh, begint weer te duwen. Marco, Marco, kom heel even hier als je wilt. Marco van Basten roep ik nu. Marco, hij gaat nu toch even de kleedkamer in en uh, dat, geeft, dat geeft dus even problemen. Ik kom zo bij u terug. Het is vijf over zeven in het volgende uur van langs de lijn interviews en nabeschouwingen. In de bespreking werd ik weer verrast door de bondscoach. Tot na het ontbijt om negen uur leefde er binnen de selectie de gedachte dat het team ongewijzigd zou blijven. Een uur later stonden Erwin en Marco in de basis. Michels blijft onvoorspelbaar. Het dagboek van Ronald Koeman. Vooral van Basten en vooral ook voor Erwin vond ik het prima. Zeker nu het zo goed uitpakte. Twee broers Koeman die spelen tijdens Europe Europese kampioenschappen. Dat is natuurlijk prachtig. Maar nou ja, dat, dat maakt het nog specialer dat je, dat je erbij bent bij een WK. Ja, en als je dan als twee broers in de basis komt, dan, uh, ja, dat is, dan is dat zeker speciaal. Aan de andere kant heb je altijd uh, te doen natuurlijk met, uh, met de slachtoffers... Uh, op dat moment die, die wel hun plaatsje kwijtraken. Want zowel uh, Bosman als Van Schip uh, waren onderdeel van de eerste wedstrijd. Net zo goed dat wij dat waren. Maar ja, dat... Uh, dat hoort in het voetbal, dat, dat coaches keuzes maken. Nou, voor de een, uh, vooral voor Erwin, is dat, uh, was dat fantastisch. Nou, voor hun was dat, uh, was dat pijnlijker. Maar nogmaals, uh, ze hebben dat uh, zeer goed opgepakt. En, en dat was ook de grote kracht van dat team. Het waren er niet 11, het waren er niet 18, maar we waren met 2, 23 spelers. En, en de sfeer is ook altijd, het uh, altijd, hele toernooi is altijd zeer goed geweest. Met respect naar Maka toe. En ook wanneer er teleurstellingen voor spelers waren, die, die hebben dat op een goede wijze altijd in, in gedachten als team kunnen wegstoppen. Wij hadden alle reden om een feestje te vieren. Daarom zijn we met de spelersvrouwen naar een party in een hotel in Düsseldorf geweest. Daar boden de sponsors onze gezellige avond aan. Vermoeidheid voelde niemand na de overwinning op de Engelsen. Ik kan me herinneren dat het een vrij moeilijke wedstrijd was, zeker in het begin. Enkeland kreeg toch één of twee zeer goede kansen. En ja, we hadden natuurlijk... Het rendement was enorm hoog. Uit een aantal kansen maakten we, maakten we drie calls. En ja, Marco maakte ze alle drie. En, we maakten ook de tweede call uit een ingestudeerde vrije trap. Of een corner, ingestudeerde corner. Waar we ook heel veel tijd in gestoken hadden. Er werd doorgekopt bij de eerste paal en... en werd uh, bij de tweede paal uh, afgewerkt door Marco. En, en ja, dan, dan krijg je natuurlijk ook uh, te zien dat je ook uit, uit momenten waarin uh, tijd is gestoken. dat je daar dan uh, een kool uitpakt. En, uh, dus het was een, ook een opluchting. Want uh, na de Nederlaag Rusland moesten we winnen. Nou, en dat, uh, dat was niet makkelijk. Maar uiteindelijk uh, waren we iets gelukkiger dan Engeland. Spelen met extra kwaliteiten voorin, waar ook tegenstanders rekening mee houden, waar ook verdedigers extra rekening mee houden. Ja, en, en ja, als Van Bas erbij staat in, uh, met de elf mensen, ja, dan, dat geeft een team altijd meer body en meer, en meer kwaliteit. En uh, ja, uh, het was geen verrassing dat het ook direct uh, zo tot de uiting kwam, want uh, Marco had dat soort kwaliteiten. Nou, en als je dan uiteindelijk wint, dan, dan is dat een opluchting. En dat geeft natuurlijk nog meer vertrouwen richting de derde wedstrijd in de Pool. Nederland won dus van Engeland en de andere wedstrijd in groep B... die tussen Ierland en Sovjet-Unie eindigde in 1-1... waardoor deze landen met drie punten aan de leiding gaan. Gevolgd door Nederland met twee punten. Engeland is met nul punten uitgeschakeld. Het succes van Oranje in 1988 wordt vaak op het konto geschreven... van de bondscoach Rinus Michels. Maar op de achtergrond speelde ook assistent Nol de Ruiter een belangrijke rol. Met name bij een aantal specifieke doelpunten. Dus dezelfde ploeg begint aan de tweede helft... is de beslissing van Rinus Michels en Nol de Ruiter. Hij was de man, Nol de Ruiter, die vaak in één adem werd genoemd met Rinus Michels. De man die zich bemoeide met het tactische plan. Kief die nog advies komt halen bij Nol de Ruiter... En hij was de man die daarbij één specifieke taak had, de selectie trainen op spelhervattingen. En dat deed hij. Keer op keer op keer. In het bijzonder de Doorkopcorner. De truc was eigenlijk dat we maakten afspraken en die moesten, die moesten eigenlijk onvoorwaardelijk nagekomen worden. Zodat iedereen wist, ook de jongens die op de bank zaten, wat er ging gebeuren. En, en of de tegenstander het nou wist of niet wat we gingen doen, we bleven daarvan vasthouden aan dat plan... En dat is aardig gelukt. En u bleef er maar op hameren hè, bij de selectie? Ja, ze werden er wel eens moe van. Dan zeiden ze wel, dan komt hij weer aan met zijn, met zijn hoekschop en zijn vrije trappen. Maar uiteindelijk heeft het toch wel resultaten opgeleverd. Nou, neem de corners bijvoorbeeld. Wat waren de afspraken? Ja, de afspraken waren dat uh, vanaf rechts uh, moest een linksboot komen. En dat was dan Erwin. Uh, Voor hem moesten twee lange jongens staan, sterke jongens. Dat was uh, Ruud en, uh, en uh, Rijkaard. En de bal moest, ja, ik noemde het allemaal in die tijd een dooie bal zijn. Een beetje een dooie lop. Die daar tussenin viel. En die jongens waren zo sterk. En, en die moesten dan doorkoppen. Marco stond dan vlak bij de keeper, er stond één achterin. De tweede lijn was goed, goed bezet. En, en vooral de corner nemen die was belangrijk. Want ja, als de corner niet goed komt, maar Erwin en aan de andere kant was het Vanenburg. Nou ja, die, die lieten ze precies vallen waar we graag willen. Hoogschot. De 3-1 tegen Engeland was een schoolvoorbeeld, hè, wat dat betreft. Ja, precies, ja. Met de hoekschop van Eijwin Koeman. Aan de rechterkant van het pijl. Dat wordt weer zo lekker inswingen. Met Rijkaard. laster. Kies komt door. Verpakt weer. van Dat is toch, toch wel aardig als je daar heel lang aan werkt. Natuurlijk is het niet iedere wedstrijd raak. Maar als je in zo'n toernooi één of twee keer succes hebt, is dat belangrijk. Koeman. Is. Ja! Ha, ha. 4, 3! Op 3, het is de derde, van Barthes. Ja, die, werd, die kwam vanaf uh, rechts. En die werd links genomen door Erwin. Doorgekomen door een van die mannen. En, en Marcus stond achterin. Hè? En toen vierde u uh, eigenlijk persoonlijk ook wel een soort van feestje? Ja, natuurlijk, dat heb je. Kijk, je bent zo druk. Je bent zes weken lang bezig met, uh, met de hoogkleppen voor. En dan ben je alleen maar op, op een paar dingen bezig. Je hoort niks, je weet niks, je weet niet wat er in Nederland gebeurt. En als dit dan gebeurt, ja, dan ben je wel blij. goals hij twee van het maar, drinken vanavond. Het was die 3-1 tegen Engeland. Uh, heeft het zich nog vaker uitbetaald in dat Noodjek? Indirect wel, in de finale. De eerste korte voor Nederland kost van Erwin Koeman. Ook een hoekschop vanaf uh, rechts en, en uh, die, werd, uh, even kijken. Die, kwam, die kwam weer terug bij, uh, bij Erwin. En die gaf hem toen uh, voor en uh, ja. Marco kopte hem door en Ruud scorede. Erwin Koeman, verpaste niet buitenspel. Goed 0 Dus ook een beetje uw verdienste, die treffer. Ja, want het, het was wel belangrijk. De, de hoekschopnemer moest onmiddellijk schuin het veld inlopen... om eventueel niet buitenspel te staan. En vaak viel die bal daar en, en dat gebeurde dus ook. De eerste uitvoering van de hoekschop. Zeven dicht op, bal terug, achterin. Dus ook toen zat u wel eens een soort van triomfator op die bank? Ja, dat waren we allebei wel, hoor. Ja, dat was leuk. Hoe bepalend zijn die spelhervattingen nou uiteindelijk geweest uh, voor het totale succes van Oranje, dat toernooi? Nou, het is een deel ervan natuurlijk. Het was de discipline, het, was, het waren de afspraken die Michels en ik maakten. Uh, er was de hele sfeer. Uh, kijk, uh, het was het eerste toernooi, het grote toernooi wat al die jongens meemaakten. Uh, uh, dat was belangrijk. Uh, er was niet zoveel druk omheen. Mm -hmm. Dat is nu allemaal anders. En vooral, ja, de, de, de, de eenheid, de sfeer, die was geweldig. Het is het maken van een beeldhouwwerk. Het is, uh, ja, het bezig zijn met een team... en het gebruik maken van die grote mensen die er zijn. En morgen aflevering 6 met het dagboek van Ronald Koeman. En dan ook een reportage over het bekritiseerde shirt van Oranje. En dat is muziek uit 88. Sport en muziek tot 11 uur bij NOS Langs de Lijn. Way to your heart van Soul Sister. Nog steeds 2-0 bij uh, Brazilië-Japan, Frank. Nog steeds 2-0. We zitten inmiddels in de extra tijd. De tweede minuut van de extra tijd loopt. We krijgen er drie minuten bij. In de laatste twintig minuten is er eigenlijk niet zoveel bijzonders meer gebeurd. Bij de ploegen, bij de bondscoaches hebben flink gewisseld. Het belangrijkste feit daarin is dat Neymar niet meer in het veld staat. Maar die was al eigenlijk bij de rust ging hij al wat hinkend naar binnen. En uiteindelijk dus na een minuut of zeventig is hij naar de kant gegaan. En uh, daarmee is ook meteen, het uh, nou, ligt niet zozeer aan hem, maar meer aan uh, het feit dat de lucht een beetje verdwenen is. Met name bij de Japanners en uh, de Brazilianen hebben uh, de de tijd gehad om de bal uh, rond te spelen. De wedstrijd onder controle te houden. Het is ook warm en tegelijkertijd was het vochtig. Zo vochtig zelfs dat het uiteindelijk is gaan regenen in Brazilia. En uh, ja, eigenlijk spelen beide landen deze wedstrijd gewoon uit. Brazilië begint dus goed aan deze Confederations Cup in eigen land met die 2-0 zegen. De laatste twee edities van de Confederations Cup hebben de Brazilianen ook gewonnen. Geen enkele garantie voor succes. Dan willen ze dat hier dit jaar in ieder geval wel geloven dat het een garantie gaat zijn voor succes volgend jaar. Met dat WK natuurlijk in uh, eigen land. Maar de afgelopen twee edities van het WK werd Brazilië gewoon uitgeschakeld in de kwartfinale. Die laatste, daar worden we graag aan herinnerd natuurlijk omdat wij dat deden. En daar gaat uh, Brazilië nog één keer met een aardig steekballetje van Oscar. En komt toch nog een toetje op het geheel. En wordt het uiteindelijk 3-0 na een uh, prima goal. Dat uh, mag gezegd worden door uh, Brazilië. Met name dat steekpaasje uh, van Oscar op Joe. een van de drie invallers aan de kant van uh, Brazilië. Hij kwam voor uh, Fred. een van de uitblinkers bij de Brazilianen. Uitstekend aanspoelpunt. Heeft de ploeg van Scolari daarin. Maar dit was een goede uitbraak. Goed naar binnen gekomen van Oscar. Het paasje precies op de juiste snelheid, op de juiste plek. Goed gelopen van Jo, En zo komt Brazilië dus op een 3-0 voorsprong. Wist het al dat de wedstrijd gewonnen had. Maar heeft het het publiek dat is komen opdragen, in, uh, opdraven in Brazilië... in ieder geval in Brazilië nog een uh, aardig toetje gegeven in deze wedstrijd. En dat met het feit dat er al 20 minuten niets meer gebeurde... kunnen we wel zeggen dat deze wedstrijd er nu helemaal op zit. In de allerlaatste tellen van deze wedstrijd... Strijd dus zo die Brazilië op 3-0 zet. Scolari kan tevreden zijn over de oeverturen van deze Confederations Cup tegen Japan. Daar waar iedereen had gedacht, nou Japan dat is wel zo'n elftal. Daar zou Brazilië het nog wel eens lastig tegen kunnen krijgen. Ook al was het eind 2012 al met 4-0 te sterk. Neymar opende de score. Hij werd aan het eind van de wedstrijd uh, uh, een beetje gespaard met wat lichte klachten. Paulinho maakte de 2-0 en Joder zojuist de 3-0. Brazilië op koers om de Confederations Cup te winnen. Want dat is het enige dat telt in dit land, in het hele voetbalgekke land. Na die 3-0 zegen tegen Japan. En Jong Oranje verloor vanavond met 1-0 van Italië en haalde de finale dus niet. Die gaat tussen Italië en Spanje. Spanje dat eerder met 3-0 van Noorwegen won. Uh, uh, Fabio Berrini maakte in de 78e minuut de enige goal daar in Israël. De nederlaag betekende voor Cor Pot dat hij voor de laatste keer op de bank heeft gezeten bij Jong Oranje. De 62-jarige coach stopt na het EK. En na de nederlaag gaf Pot een korte verklaring, maar wel in het Engels. Do you feel unlucky to have lost that game? Of course, when you lose a game, I'm always unlucky. But uh, we di we did not uh, deserve it also because we were a much better team today. But that is that is very sad for the boys because they they fighting. They played fantastic football by uh, parts of the game. Only we had, to, we had to be more sharp before the in the in the 60 meter and before the goal. That was the only uh, point I uh, had a little problems with. Can you still look at back at the tournament with positive thoughts? I think we made a very positive uh, impression, uh, football-wise, uh, against Germany. It was a fantastic game against uh, Russia. And then we played with a shadow team against Spain. And, and today it's also a good game. We played, we were, I think, we were the much better team. And there was only one team who deserved to win, and that was Holland. But you see, you don't get what you what you deserve. En dat was Corpot. Hij zei, ja, we hebben niet ongelukkig gespeeld. Maar het was gewoon onverdiend dat we verloren. Want we hebben een fantastische wedstrijd gespeeld. Alleen, we hadden scherper moeten zijn voor het doel. We hebben een positieve indruk achtergelaten hier. Kijk maar naar de wedstrijden tegen Duitsland en Rusland. Uh, ja, weliswaar tegen Spanje verloren. Maar dat was met een B-team. En uh, vandaag ging het weer erg goed. Ja, het enige is, uh, uh, we moeten scoren. En dat hebben we niet gedaan. En vandaar dat Italië dinsdag de finale speelt in Jeruzalem tegen Spanje. Uh, nog even op dat toernooi terugkomend. Hans, uh, uh, eerst... Uh, ja... Heb je iets toe te voegen aan wat Koijpold zegt? Nee, ik snap het vanuit zijn positie. Snap ik wel zijn, zijn commentaar. Kijk, je, kunt niet, je kunt niet zeggen van we hebben fantastisch gespeeld. Alleen we, we waren niet scherp voor de golf. Want om fantastisch te spelen moet je ook scherp voor de zijn. Dus dat ontbrak er inderdaad aan. Het is niet helemaal compleet. Maar ja, want Nederland heeft wel kansen gehad. Maar ook niet echt heel groot en heel veel. Nee, maar dat is ook niet gemakkelijk. Uh, tegen, een, uh, tegen een ploeg die zo verdedigend speelt. Ik vind alleen jammer dat een uh, toch... Zij spelen reactief voetbal en, en met het reactieve voetbal hebben ze vandaag gewonnen. En dat is meer jammer. Dat is jammer voor de zelf, toch? Vind ik ook wel jammer voor voetbal ook. <lacht> dus het Italiaanse team, wat, of het Italiaanse voetbal wat je nu zag, dat is eigenlijk gaat het steeds meer terug naar het Catenaccio. Nou, Minder aantrekkelijk voor het publiek. Nee, ja, voor het thuispubliek wel, maar nee, ze doen er af op toe veel weinig. En natuurlijk, een mooi uitgevoerde counter kan prachtig zijn. In Italië kan dat wel. Ik heb als je Milaan wel gezien, dan een eh, paas van Pilo op er, uh, Ibrahimovic destijds, pas je terug op Zeedorf, dieptepaars op uh, Robinho, Er waren fantastische uh, counters. Maar dat, zelfs dat er, uh, zag je niet. Goed, dan het andere toernooi, de Confederations Cup. Uh, Brazilië wint met 3-0 van Japan. Heb je daar nog uh, exceptionele dingen gezien? Opmerkelijke dingen? Nee, het is een logische uitslag, denk ik. Uh, toen het 2-0 was, dacht ik, ah, zo is het toch goed. Uh, het is goed voor het vertrouwen van Brazilië en uh, voor het eigen publiek. Uh, Japan gaat niet af. Ging het trouwens ook niet. Ook bij 3-0 gingen ze eigenlijk niet, uh, niet af. Maar een uh, nou, normale uitslag. Maar ja, ik, ik, ik vond. Twee fantastische goals. De eerste goal van Neymar en de laatste in de laatste minuut was van een prachtig ja, goal. Dat goede paasje. Dat paasje. dat lijkt zo eenvoudig, maar dat is, dat is echt hogeschoolvoetbal hoor. Hans Westerhof, bedankt voor je komst in de studio en voor je uitleg van het uh, voetbal bij Jong Oranje en bij de Confederations Cup Brazilië-Japan. Een wedstrijd dus die in 3-0 eindigde.